Ja, gezellig. We zijn weer terug in ons twee uurtje. Lunch doen op deze dinsdag 1 september... met Jan aan deze kant en Lus aan de overkant. We Hallo. zijn er weer, Lus. Hallo. Ja, jongen. we zijn er weer. Uh, gaan we gaan het doen, een tweede uurtje. Nou, zoals lees gezegd, we krijgen onze gast in de studio zometeen. Onze Romy, die gaat uh, wat vertellen over het jongerenhuisvestingsprobleem... wat we eigenlijk wel hebben. Het is wel een probleem. Uh, we hebben denk ik nog het weerbericht. Uh, we hebben nog wat ander nieuws wat uh, langskomt. En uh, Artiest van de Dag gaan we ook nog doen, denk ik. Ja. Ja, dat doen, doen we altijd, toch? Altijd gezellig, ja. ja. En wie dat is, dat gaan we zo meteen vertellen. Um, voor het moment gaan we even... Uh, ik kwam pas een heel mooi nummer tegen. De Scorpions, dat is een, een, een rockgroep. En uh, daar kwam ik toevallig tegen. Die hebben een nummer van, van Queen. Dat hebben ze op, op een hele mooie manier vertolkt. Het hele Love of My Life. En die ga ik nu even draaien. Scorpions, Love of Mijn Life nummer, wat uh, ooit gemaakt was voor Queen. Uh, de artiest van de dag die hebben we hier. Nou ja, we hebben hem hier, want het zal een uh, kostbare zaak worden. Uh, ik ga even het uh, klein verhaaltje over hem vertellen voor we wat ja, de muziek gaan draaien. Ben, Jij ben, weet niet ik, eens wie het is nee, hè? Nee, ik ben een ruis in een Ik denk dat je hem leuk vindt. Het, het gaat oh. over uh, Sir Barry Allen Crompton Gibb. Nou, dat weet je het wel, hè? Oh, nou ja. No. 1 september 1946. Dat, dat was uh, vroeger wel een lekker ding hoor. Nou, nog steeds denk ik. Alleen op een andere manier. Ja. ja, Het is een Britse zanger, songwriter en producer... afkomstig van het eiland Men. En met zijn broers Robin en Maurice... vormde hij de Beatsies, wie kent ze niet. Een van de succesvolste popgroepen aller tijden. Het trio startte in Australië... waar de familie Gip in 1958 naartoe was verhuisd. Maar de grootste successen kwamen... nadat ze naar Engeland waren teruggekeerd. Gip staat bekend om zijn hoge... Als in Groot-Brittannië heeft hij het record voor zes op één volgende nummer één hits. Als zinger-songwriter was Kip zowel actief binnen de Beatsees als de buiten. Zo schreef hij ook nummers voor zijn jongste broer Andy... die ook actief was geworden in de muziekwereld inmiddels. En daarna schreef hij ook nog voor Barbara Streisand... Warwick, Diana Ross, Celine Dion en Michael Jackson... Barry Kip is de laatste overlevende van de drie muzicerende broers. Kip. Ja, ja helaas. Hè. Die is triest. Ja, de jongste broer. En die, die uh, trad in het begin soms ook op met de BTS, maar was geen vastlid van de groep. En hij overleed als eerste. En op 30 december 2017 kreeg Barry Kip de titel Sir. Sure, en dat is toch heel wat waard. Het uh, kip werd geboren als zoon van Barbara en een kip op het eiland Men. Hij heeft nog een oudere zus, Leslie, uit 1945. En drie jongere broers. De tweeling Robin, die uh, in 1949 was geboren en 2012 overleed. En dan hadden we ook nog Maurice, die van 1949 tot 2003 leefde. En die uh, van 1958 tot 1988. Toen Barry 12 was, verhuisde het gezin naar Australië. En daar begon Kip samen met zijn twee jongere broers op te treden als de Beachies. In 67 keerde de broers terug naar Engeland, waar zij hun uiteindelijke doorbraak zouden maken. En nu maar even wat muziek van hem. Deze Barry Kipp, ons artiest van de dag, gaan we op uh, thema even achteraan nog een uh, duetje van hem uh, draaien met uh, Barbara Streisand. artiest vandaag, Barry Kip. En dat was dan Come Tomorrow. En dat was een van de vele duetten die hij gemaakt heeft... met Barbara Streisand. Ik kende het niet, maar het is wel een heel mooi nummer. Dank je wel. Dus goede keus, toch? Ik hoop dat de ja. luisteraars het ook zo vonden. En uh, dat, uh, dat we veel uh, muziekplezier uh, brengen... op deze twee lunchuurtjes op de dinsdag. Ja, en, met uh, deze mistige dag eigenlijk. Mistige dag, maar, maar gewoon wat zonnige dingen. En uh, we gaan wat instrumentaals doen voor de shadows... The Shadows, dat was de, toen de begeleidingsgroep nog van Cliff Richard, kan je nog herinneren, Luz? Ja, zeker wel. Heerlijke muziek ook, die jongens zo zoveel goede muziek gemaakt hebben. Die kunnen we tijd. ook wel eens draaien, Cliff. Cliff, gaan we volgende week uh, gaan we binnenkort doen, laten we het zo zeggen. Dat is leuk. Gaan we wat leuke uh, muziek ja. van Cliff bij elkaar zoeken. Uh, Timmy Juro, ken je ook nog? Ja die, ken... de, ja, die kent er niets. Kijk, die gaat nu voor ons zingen. Just alone kijken en nalezen van Tim Juro. Ja, en, denk, wat is er van haar uh, geworden? Waar is ze gebleven? Ja, het is een, een vrij jong overleden. Ja. En uh, ze heeft gelukkig hele mooie muziek... voor ons nagelaten. En dat is wel uh, eigenlijk wel een troost voor ons. Want wat heeft deze dame toch een mooie tekst... en een mooie muziek gemaakt? Ja. Uh, ga jij nog wat voorlezen? Of zullen we iets een beetje lekker... Uh, alibada... Al ja, ik wil net staan. vragen. Wat zal ik voorlezen... De, Zeven geitjes? Of, uh... Nou, weet je wel, laat dat maar zitten. We gaan wel wat muziek draaien. Maar dat gaat echt iets worden, dit, hè? Die hebben wij inmiddels in de studio binnengekregen. Dat is onze gast van vandaag, Romy. En uh, ik ga een, uh, even kijken, we gaan een leuk interview doen met Romy. Want Romy heeft namelijk een hoop te vertellen. Uh, die is een leuk initiatief begonnen over de huisvesting voor jongeren hier op Zandvoort. En dat is echt wel, uh, ja, eigenlijk wel een belangrijk punt. Heel uh, hot item, eigenlijk wel. En het is maar goed dat je dat ook een beetje. Uh, aanstipt en dat je daar een uh, enquête voor bent uh, begonnen. Uh, vertel, hoe, hoe, heb je, hoe kwam je op het idee? Nou, stel je eerst even voor. Oh, zal ik daarmee beginnen? Ja. Nou ja, ik ben uh, Roni oh, Koning. Roni Koning en uh, ik ben 20 jaar oud. En uh, ik woon zelf in Zandvoort. Ik uh, ben hier opgegroeid. En um, mijn vriend en ik die hebben hier gelukkig een huisje kunnen vinden in uh, de huursector. Maar ja, dat was geen sociale huur. Dus uh, daar betalen wij uh, ook duizend uh, euro per maand aan. Ja. We zijn er hartstikke blij mee. Het is een prachtig huisje. Um, maar, maar voor ja, dat geld kan je ook wat kopen. Tuurlijk, ja. Dat, dat is. is inderdaad wel een dingetje. Maar ja, wij zijn nog niet zover dat we al kunnen kopen. Uh, maar we zitten nu allebei in ons laatste jaar. Dus dat betekent dat wij vanaf volgend jaar... Uh, uh, ergens gaan werken. Vast contract krijgen. En dan wil je wel gaan kopen. Je wil ja. verder. Ja. En uh, toen gingen wij daar alvast een beetje naar kijken... En dan kom je er gewoon achter dat er in Zandvoort, dat weet je al... maar toch ga je dan in de hoop kijken van, nou, wat is er? Ja. En dan kom je er gewoon achter dat er niks is. Dat er helemaal niks is. Nee, en dat weet je al. Dus nou ja, toch een beetje met de vriendengroep... die uh, dezelfde leeftijd, sommige wat ouder... van, joh, uh, hoe, hoe gaat het bij jullie? Uh, hebben jullie daar problemen mee? En dan kom je er toch wel achter dat er heel veel problemen in zijn. En uh, dan begin je een beetje verhalen te verzamelen... want die kent die en die kent die. Het blijft toch een dorp... Toen dacht ik, jeetje man, dit probleem is echt wel heel groot. Ja. En toen dacht ik, eigenlijk moeten we een keertje samenkomen om een goed beeld te krijgen van hoe groot dat allemaal is en wie er allemaal in die groep zit. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon een Facebookgroep aanmaken en uh, dan kijk ik uh, wie er allemaal terechtkomen. En uh, voor ik het wist, uh, oh, groeide het en groeide het en groeide het en nu zitten we op de 502 leden. En nou, ik wist niet wat me gebeurde. Nee, dat begrijp ik. Is dat nou ook de reden dat je het zo op je genomen hebt? Uh, wat, wat je dus noemt. Is, is dat echt de reden dat je dit hele, hele toestand op je neemt? Je, je nou wil ja, echt vechten voor de jongeren. Ja, ik wil vechten voor de jongeren. Maar dat komt ook door, ik weet dat ik het alleen niet kan. Weet je, als je alleen staat, dan kan je een probleem niet oplossen. Maar als we met z'n allen staan, ja. dan kun je ook aan de gemeente laten zien: kijk met hoeveel we zijn, kijk welke verhalen er allemaal zijn. En misschien dat je dan wel ergens komt. Maar denk je ook, in de, in zoals je het nu zegt... denk je ook voldoende steun te krijgen van de verschillende instanties? Um, ik hoop het. Uh, ik ben er positief in. Ik wil dat ook heel graag dat er een positieve vibe omheen blijft hangen. Zeker in... ...de wereld waar we nu in leven... ...waar vooral heel veel negativiteit de overhand speelt. Dus daarom wil ik ook dat we met z'n allen positief aanpakken... ...en vooral meedenken en niet de vinger wijzen naar... ...oh, de gemeente doet het fout en het gaat niet goed... ...want het is een landelijk probleem. Mm -hmm. um, ik wil heel graag dat we er met z'n allen positief in staan... ...en meedenken en misschien dat er mensen zijn die al ideeën hebben... ...of plekken weten waar gebouwd kan worden... ...of misschien uh, weten hoe we ervoor kunnen zorgen... ...dat er meer doorstroming komt. Um, en dat heeft er wel voor gezorgd dat ik dacht... ...ja, we hebben elkaar gewoon nodig. Ja, ja. Wellicht weet je dat er vooral de laatste jaren... veel jongeren wordt verlaten. Denk je dat de gebrekkige huizenmarkt daar, daar een reden voor is? Ja, absoluut. Ja, ja ik, um, dat durf ik echt met zekerheid te zeggen. Dat sowieso. Ik heb heel veel verhalen gekregen. Uh, eentje is me heel erg bijgebleven. Uh, daar berichtte een uh, mevrouw me over. En die zei, "Joh, ik wil toch even mijn verhaal kwijt. Ik heb drie kinderen thuis wonen. Um, waarvan eentje met haar kindje. Dus... Die blijft daar gewoon wonen met haar kindje. Omdat zij zo graag in Zandvoort wil blijven. Um, maar in Zandvoort niks te krijgen is. Maar op een gegeven moment houdt het op. En dan ga je dus wel buiten Zandvoort zoeken. Maar als jouw hele leven hier opgebouwd is... Wat ik dus bij mezelf dan ook Dan wil je zien, niet weg. Nee, dat is je ook, logisch. Je werkt hier. Je vrienden zijn hier. meestal van ons is hier opgegroeid. En de hele familie woont hier. Ja, ja dat dan wil, dan wil je I niet achter me nee. laten. Nee. En waar ligt het dan aan? Waar ligt het aan dat er voor de jongeren... Uh, zo moeilijk een woning te vinden is. Uh, ik heb uh, de KEI uh, een mail gestuurd... en uh, die verwijzen mij naar uh, de gemeente Zandvoort. Heb jij al contact gehad met uh, mensen uh, in de gemeente Zandvoort... die daar uh, iets ja. meer duidelijkheid over kunnen geven? Of ja, nou ja, je ja ik ben gisteren bij de gemeente geweest... en toen heb ik met het commissielid van de GroenLinks gesproken... En hij gaf vooral aan van, ja, het is een landelijk probleem. Het is niet alleen in Zandvoort. Uh, dus ja, daar kwamen niet heel veel antwoorden uit... hoe dat nou komt dat dat in Zandvoort zoiets is. Uh, maar ik heb wel met een aantal makelaars gesproken uit Zandvoort. En die geven gewoon aan dat er op de woningmarkt nu... totaal geen starterswoningen uh, zijn, überhaupt. Die hebben zij gewoon niet in de verkoop gehad. Omdat het allemaal ja, vanaf vier ton een keertje begint. Ja, nou. En de woningen die wel op een nou ja, starterstarief beginnen... Daar komt ook weer een overbod van ja, 40.000. Dus dan ja. gaat hij ook al heel gauw daaruit. Ja. Dus dat, dat schiet al niet op. En ja, dus waar, waar ik dan zelf onderzoek naar heb gedaan... wat ook een probleem is in Zandvoort... is dat er geen doorstroming is. Ja. Dus je hebt ouderen die met z'n tweeën... in grote sociale huurwoningen blijven zitten. Uh, omdat als zij kleiner gaan wonen in een appartement... Ja, dan gaan zij veel meer betalen. En het is logisch dat die mensen denken... ik blijf zitten. Ja, maar is, er, is een er bestaat een regeling... En die heet van groot naar beter ja. dat ouderen dus die alleen zijn... of met z'n tweetjes nog maar in een eensgezinswoning zitten... die dan de kans krijgen om over te gaan naar een, uh, een passer, passend, passend wonen. Ja. Passend wonen. Uh, die behouden dan ook hun huur. Ja, klopt. Maar daar, de ouderen willen hun tuintje niet op geven, Nee, precies. Ik. Maar ja, aan de andere kant, als jij voor hetzelfde geld veel kleiner woont... en inderdaad je tuintje op moet geven... Ja. Ik snap wel dat die keuze... Ja, dat is moeilijk. moeilijk ja, voor mij is het ja. niet zo moeilijk. Maar, nee, maar ik, zou het ik kan het me wel voorstellen. Ja, maar je wordt op een gegeven moment toch ook ouder... en dan is het tuintje ook wat moeilijker. Wat ik ook belangrijk vind, Romy... en ik weet niet of je dat... Uh, je weet de toewijzingsregels van uh, WoonService Kennemeland... die ken je, WoonService Kennemeland... die zijn zodanig aangepast... dat inwoners van plaatsen om ons heen... zich kunnen inschrijven voor woonruimte in Zandvoort... maar ook vice versa. Ja. Ja. Zal dat niet van negatief invloed zijn op het huidige tekort? Want ik kan me voorstellen dat de mensen liever van... Halen, Beverwijk, naar Zandvoort gaan dan andersom. Dus ja, volgens mij moet dit een hele belangrijke reden zijn. Ja, zeker. Ik heb die ook uh, opgenomen in mijn enquête. Ik ben er ook best wel van geschrokken. Want dat haalt zeg maar, voor ons Zandvoorters uh, best wel druk uh, erop. Omdat uh, ja, er is inderdaad al een run op huizen in Zandvoort. En daardoor wordt het alleen maar groter. Uh, en wat mij ook is opgevallen is dat de starterslening in Zandvoort... Die geldt voor iedereen die twee jaar of langer in de regio woont. Dus als jij in Haarlem woont twee jaar of langer. en je wil naar Zandvoort. dan kan je hier dus een, een, een woning kopen. En dan krijg je ook nog eens een starterslening van de gemeente. Ja, en dan denk je. ik, ja, het houdt ergens op. Weet je, ja. als gemeente zijn. dan moet je je eigen burgers ook wel willen helpen. En weet je, we zijn een dorp. en dat dorp, ze moeten we misschien ook wel een beetje willen houden. en koesteren. Maar daar moet ook aan gewerkt worden vanuit de gemeente dan. Want ja. uh, op een gegeven moment houdt het op. en ik ga niet tot me. 35.000 euro in de maand aan huur betalen... als ik dat ook kan investeren in een koophuis. Dus er zal het nee, ja. een optie zijn... Hè? als er een, een specifieke woonruimte komt... voor jongeren... in één gebouw, is dat wat je wil? Of is een mix met ouderen ook een optie? Want dan kun je natuurlijk twee woningproblemen aanpakken. Ik vind een mix met ouderen net zo goed. Dat maakt voor nou, mij kijk, helemaal Dat is natuurlijk dus heel belangrijk. Ja, ja. Absoluut. Ja, want we hebben het net voor de uitstelling met elkaar over gehad ook voor de ouderen, is net ook besproken... is het hetzelfde probleem dat ja, speelt. Absoluut. Ja, absoluut. Dus stel er is woonruimte of er is een plek om te bouwen... zal in jouw optiek helemaal geen probleem zijn. Absoluut niet. Nee, nee het gaat gewoon om... woonruimte. En dat om woonruimte. is eigenlijk alle jongeren. Er is gewoon woonruimte tekort. En waar dat is en hoe dat in elkaar zit... ja, dat maakt voor ons echt niet uit. Nee. Als er maar woonruimte is. En als het maar in Zandvoort is. En hoe sta je tegenover het bouwen... misschien een beetje utopie, maar hoe sta je tegenover het bouwen van een soort tiny houses of containerwoningen om het huidige probleem op te lossen? Ja, uh, dat is meer een beetje een plaatselijke oplossing. Uh, er komt natuurlijk wel woonruimte bij, maar je kan er niet in investeren zoals je dat bij koopwoningen doet. Dus het zou het misschien heel even op kunnen lossen. Maar het ja, kijk, de oplossing is er sowieso niet. Hè, want er zal altijd een woonprobleem zijn. In ja. Maar ik denk niet dat dat voor de oplossing zorgt. Maar ik moet daarbij zeggen dat ik me daar nog niet zo erg in heb uh, verdiept. Dat ik daar nu echt uitspraken over kan doen. Oké. Okay. Zullen we even een uh, plaatje voor jou gaan draaien? we verder gaan we zo meteen. Oké. Okay. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, <laughs> I feel alive. Het, het verzoeknummertje van onze gast van Romy. En de kijken slunderen. Romy, we, ja. euh, we gaan weer verder met het verhaal. Uh, het gaat over de huisvesting van jongeren en dat, uh, dat spreekt heel erg aan. Uh, om te beginnen, ik, ik ben wat in archieven gedoken en dan kom ik in uit bij een stelling van de PVDA in 2018. Huisvesting jongeren, uh, er is weinig kans voor jongeren en jonge gezinnen om in ons dorp te blijven wonen. De woningmarkt zit vast, een klein aantal vrijkomende huurwoningen en een zeer lange wachttijd. Starters en jongeren komen hierdoor niet aan bod. Dat moet echt anders. Dat was de PvdA-stelling in 2018. VVD die had een stelling in 2018 ook. Euh, dat zegt de fractie. Zandvoortse jongeren die graag in hun eigen gemeente willen blijven wonen, zodra ze op eigen benen komen te staan, kunnen niet altijd makkelijk een woning vinden. Vanwege de woningwet kunnen mensen uit de hele regio inschrijven op sociale huurwoningen. Waardoor er behoorlijk wat kracht op de Zandvoortse startmarkt is. Zijn de politieke partijen daarmee eens? Dat was toen de vraag van de VVD. En daar hebben we nog eentje om het een beetje toch verkleurd te houden. D66 in 2014, uh, wat wilt u doen aan huisvesting voor zowel de jongeren als voor de senioren die nog zelfstandig wonen? Het antwoord van D66 was in 2014, huisvesting voor senioren en starters moet wat D66 betreft hoog op de politieke agenda staan. Voor beide groepen bewoners geldt dat de doorstroommogelijkheden op de woningmarkt beperkt zijn, maar het dorp biedt nog steeds goede kans om dit te doorbreken. Er is nog voldoende bruik liggende grond die op invulling wacht. En zo leent het terrein van de voormalige gemeenschapshuizen, is natuurlijk inmiddels bebouwd. Zit door haar centrale ligging, uitstekend voor de bouw van seniorenwoningen. Dat zijn stellingen van de politiek van een aantal jaren geleden. Merk je even, B3? Uh, nou, nee, maar het is wel grappig. Want de stelling uit 2014, daar heb ik ook een filmpje over gevonden. Dat was in samenwerking met de Kei. En zij gaf toen aan: we willen doorstroming mogelijk maken door inderdaad huizen. Uh, aan uh, ouderen te geven... waarbij ze dan niet meer gaan betalen. Dus ze houden dezelfde huur. Uh, ze gaan alleen kleiner wonen en daardoor komt er weer doorstroming. Ja, dat is zes jaar geleden. Ik heb hem ook meegenomen in een enquête... om even te kijken wat de mensen daarvan vinden. En ja, de reacties daarop die zijn toch echt wel heftig. Je krijgt dan echt te horen van... ja, het is kansloos hier in Zandvoort. Het is leuk dat dit gezegd wordt, maar dan moet er ook een keer wat gebeuren. Uh, we zien hier niks van terug. Ik sta al vijf jaar ingeschreven. En dan denk ik, ja, het is een leuk idee... maar het moet nog uitgevoerd worden... Dus, um... Maar waar, waar zit, denk jij, de, de, de angel dat het, dat het zo laks gaat allemaal dan? En dat het toch... Is het iets van we beloven, we doen het niet? Of is het van we hebben geen mogelijkheden? Nou ja, er wordt niks beloofd in principe. Dus ze zijn echt wel aan het werk. En ik ben ervan overtuigd dat het geen onwille is. Maar um, er moet gewoon wat gebeuren. En het is heel... Ik heb het gevoel dat er vooral heel veel gepraat wordt. En er wordt maar gepraat en gepraat en gepraat. Maar er moet nog een keer wat gedaan worden. Dus er moet gewoon iemand zijn die eventjes zegt... ik ga die knoop doorhakken. En ik denk dat dat nog een beetje mist nu bij ons in de gemeente. Dat er ja. gewoon iemand is die zegt... Van, nou, oké, okay, dit en dit is besproken. Dit gaan we doen. En niet maar dat, ja, dat eindeloze gelul eigenlijk. Ja, en wat heeft jouw enquête nou uiteindelijk als resultaat gegeven? Heel veel onvrede? Ja, heel veel onvrede. Maar ik ben er ook best wel van geschrokken. Omdat mensen die geven ook aan van... Joh, deze enquête geeft eindelijk een goed beeld... Over wat er in Zandvoort speelt en mensen die zeggen: joh, we krijgen wel enquêtes thuis, maar deze is tenminste gericht op wat er echt in Zandvoort aan de hand is. Dus ik heb eigenlijk mijn, wat ik mee wil geven aan de gemeente is: ga een keer op onderzoek, kijk een keer naar wat Zandvoort wil en waar de bewoners behoefte aan hebben en ga niet alleen maar vanuit je vergaderkamertje ideeën zitten broeien en die dan maar uitvoeren, want dat werkt dus blijkbaar niet. Maar denk je ook dat de politieke partij op één lijn zit hierin? <laughs> nee. Nee, nee ja. ik heb gisteren dus iemand van GroenLinks gesproken en die gaf het ook zelf aan. Van joh, er zijn ideeën, maar die zitten er ook weer niet mee eens. En dat zal je altijd hebben in de politiek. Hè. Er zijn heel veel meningen. Um, maar daarom is het misschien heel belangrijk om dus een keer naar de bewoners te luisteren... en te kijken wat zij willen en ook hun mening daarin mee te nemen. En dat hoop ik nu te bereiken. Ja, want eigenlijk is alleen de gemeente een partij in dit geval. Niet de Kei, want de Kei die bouwt niet. Die nee. krijgt geen toestand. Want onze Lucie heeft contact gehad met de KEI. En die zegt van, je moet bij de gemeente zijn. Je moet bij de gemeente ja, zijn. Dus dat, dat gaan we dan nu uh, uh, uh, ook doen. We gaan naar de gemeente en we gaan hun vragen... wat hun eraan gaan doen. Ja. Want uh. dat er iets moet gaan gebeuren, dat is, uh, dat is een feit. Ik bedoel, er zijn zoveel jongeren. En die wonen hier, die werken hier. Die zijn hier geboren en getogen. En uh, die hebben gewoon recht op, uh, op een woonruimte waar ze willen wonen. Ja, en vergeet daarbij niet hoeveel mensen uit worden bij de... Uh, uh, renningsbrigade en de brandweer zitten. Ja, die, die, die beroep hebben dat worden. je opgeroepen moet worden ja. en aanwezig kan ja. zijn. Ja. Ja. Nou, maar afgezien van dat, ik denk dat je gewoon een, een mogelijkheid moet geven aan de jeugd. Je uh, wil je het door het ja, ja, behouden. Absoluut. Maar ja. dus ook, de gemeente moet zich ook bewust zijn van wat zij eigenlijk weggooien. Um, ik ben bijvoorbeeld uh, nu in opleiding om juf te zijn, ik zou hier volgend jaar kunnen werken. Maar ja, op het moment dat ik naar Haarlem moet... dan ga ik niet in Zandvoort blijven werken. En dat zijn wel dingen waar ze rekening mee moeten houden. Maar afgezien van de jongeren ben je over mening... dat er ook aan de oudere huisvesting... dat er ook iets mee moet gebeuren? Ja, absoluut. Maar daar begint het ook al. Want de doorstroming die stopt dus bij de ouderen. Dus als er voor de ouderen niks gebeurt... dan gebeurt er voor de jongeren ook niks. Dus er samenkomt. voor de ouderen ook een taak... die nu zeg maar zelfstandig alleen wonen... in een gezinswoning die zouden eigenlijk de kans moeten krijgen en ook moeten hebben... om zo snel mogelijk door te stromen of naar ja, een kleinere, absoluut. een passende, passende woning. Ja. En, maar, maar, wat het, maar dat moet er dan ook zijn, hè? Dat ja, moet er zijn. dat is dus het ja. punt wat er nu niet is. Dus maar wat, wat is jouw nu, oplossing, denk je, in dit geval? Wat, wat, wat, wat, wat, wat ze, zal jij structureel kunnen zeggen van, nou, dit moet gebeuren of dat kan gebeuren? Nou, wat er, kijk, de oplossing die gaat er niet komen. Want het woningprobleem dat is er altijd. Dat zal er altijd zijn in Nederland, ook in Zandvoort. Maar waar we wel naar kunnen kijken is om de zandvoorters daarin uh, voorrangen te geven. Het toewijzingsbeleid dus. Nou ja, precies. Als er een nieuwbouw komt, geeft de zandvoorters voorrang starterslening alleen aan Zandvoorters. Weet je, uh, waarom moet iemand uit IJmuiden ook een starterslening vanuit de zandforters? Daar ja, heb ik me ook altijd over verbaasd. Nou, ik vind dat echt bizar. Ja. Ja, dus dan is denk ik, maar ik vind bijvoorbeeld ook, uh, als er uh, nieuwbouw komt dat er dan een uh, eis op moet komen... dat degene die het koopt er bijvoorbeeld zelf twee jaar moet wonen. Want je merkt nu heel vaak dat een huis gekocht wordt... en een jaar later staat het dan weer in de verkoop. Ja. Voor beleggen. heel veel meer. Of beleggen. Ja, en dan kunnen wij het niet meer kopen. Terwijl... Toen het er net was, hadden we het wel kunnen kopen. Nou, jaren geleden hadden we wel een... Uh, Jij bent zandvoort. ook bang dat dat gaat gebeuren met die woontorens... die nou bij, het, uh, stad, uh, bij de langste spoorbaan worden gegaan. Nou gemaakt. ja, dat is... Ja, daar, daar ben ik dus ja, wel bang Ik ben voor. daar inderdaad best wel bang voor, ja. We hebben ooit een speculatiebeding gehad... op uh, huisvesting en zandvoort. En volgens mij is dat er af. En ik denk, als je ja, daarmee begint... Ja, de makelaars erover gesproken en ja. die gaven aan... Er moet antispeculatiebeleid van vijf jaar opkomen. Dat moet gewoon gebeuren moet, in Zandvoort. Dat moet. En ik denk als je dat gaat doen, dat je een hoop woningen al vrij kan houden voor, voor, voor de doelgroepen. Ja. En dat gebeurt dus momenteel niet, want er wordt heel veel ja, opgekocht en het wordt belegd of ze ja. gaan het verhuren. Ja, aan wie verhuren ze? Ja, mensen die dat kunnen betalen, maar er zijn dus niet de jongeren op dat nee, moment. Want ja? je kan niet verwachten dat jongeren 1200, 1500, 1300 euro in de maand gaan betalen. Dus er moet gewoon een passende oplossing komen voor het huisvestingsprobleem. Ja. En uh, nou, weet je wel, we gaan even een plaatje tussen de doen. Doe schrik. gek. <laughs> ik kan niet zeggen dat ik iets te kort kom. Geen idee, geen menu wat de smaak van honger is. Als ik gezin gezinnen bom te gooien, dan loop ik even naar de markt voor een mooie gebakken vis. Als ik gezin gezinnen bom te werken, dan stel ik aan het werk door. Deuren van mijn huis irriteren vraag ik of de buurman vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een vlek onder de zon. En altijd die man in de buurt die van me houden komt. Dan wou ik dat ik met iets vaker, iets vaker simpel weggeloof. Ik wil niet zeggen dat ik iets te kort kom. Geen idee, geen benul, wat gebrek aan liefde is. Vandaag gold ik mijn derde video-record. Van u, waarvan is er een schijnprogramma, daad ik mis? Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei leeg. Maar nou, dankzij ze hun heb ik een pijn hier gehad. En voordat jij en ik vanavond vroeg onder de wolk gaan. Gaan we met z'n twee, drie uitgebreid in bar. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me huis ik net iets vaker, iets vaker simpel gelukkig oh, Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houdt kon. ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was uh, een eigen huis wat Passelijk was dat toch weer. He. Wat een toepassend liedje, hè, Romy. Ja. Hoe zal dat gekozen zijn, denk je? Ja, ik heb geen idee. maar ik nee, niet doen. Doen. Toevallig Zeker komt er een eentje langs bij zijn eigen ja. huis. Okay. Nou, je hebt in ieder geval uh, je verhaal kunnen doen. En dat vinden we ook heel leuk. En ik denk dat er ook met open oortjes naar geluisterd is. Want het probleem leeft heel erg op Zandvoort. En dat heb je net eventjes goed uit de doeken gedaan, uh, laten we dit afsluiten met uh, doe een oproep aan, aan de waarvan jij denkt dat kan effect hebben. Ja, nou, die heb ik zeker. Uh, er staat nu nog op Facebook een enquête over, open... over de regels omtrent wonen in Zandvoort. En die gaat bijvoorbeeld over of mensen die een uh, woning kopen... daar zoveel jaar moeten blijven wonen... zodat het niet duurder gemaakt kan worden. Over de starterslening, wie dat wel niet mogen krijgen. En hoe meer mensen die invullen, uh, hoe beter natuurlijk. Ik ga daar 8 september mee naar het gemeentehuis. Ik ga daar namelijk inspreken met dit probleem. In de hoop het op de agenda... Nou, het staat dan op de agenda, maar in de hoop... Eigenlijk onder de gemeenteleden een beetje aan te wakkeren. Uh, hoe meer mensen daarop reageren, hoe groter het probleem wordt en hoe groter het probleem ook zichtbaar wordt voor de gemeente. Dus eigenlijk wil ik iedereen oproepen um, de enquête in te vullen. Uh, dat zou heel fijn zijn en ik hoop eigenlijk ook verhalen te horen van mensen. Um, want alleen cijfers zeggen niet zoveel, dus vertel alsjeblieft aan ons. Stuur gewoon berichten, privébericht, maakt allemaal niet uit. Maar laat ons weten waar je tegenaan loopt en wat er veranderd moet worden... maar ook denk mee. Dus wat zou volgens jou een oplossing kunnen zijn... om de woningmarkt in Zandvoort beter te maken? Nou, heel goed verhaal, Romy. En daar wil ik ons bij aansluiten. Uh, richting gemeente wil ik ook zeggen... de jeugd heeft de toekomst, dus uh, ga goed meedenken. Want hier zit een dame die echt een doel voor ogen heeft. En strijd voor een hele grote groep... dus gemeente en andere betrokkenen. Doe uw best en probeer het uh, op een leuke manier... Uh, te plannen voor de toekomst. Romy, we willen je bedanken voor het interview... Nou, heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. En dat je verhaal hebt kunnen vertellen. Laat alle luisteraars goed gebruik maken van de enquête in te vullen. En wie weet wat er nog allemaal naar voren komt, wat het misschien alles kan bespoedigen. Dus Romy, bedankt. Nou, jullie heel erg bedankt. Oké. Graag gedaan. En we houden contact, hè?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 Pour moi la vie va commencer Pour moi la vie va commencer Pour moi la vie va commencer Deze lunchroom op de gezellige dinsdag en wat hebben we toch een leuk interview gehad met onze Romy. En het heeft nog veel meer los gemaakt hoor ik zo net. Nou, wat Lucie en mij betreft. Wij zijn er donderdag. Uh... Lucie is het donderdag. Mij gaat het binnenkort ook weer horen. Ik heb nog deze ...wens Iedereen nog een hele fijne zonnige dinsdag, maar het zit niet zo in. Ik heb, ja, ja uh, blijft dit weer de hele week. Even, even snel. Jammer. Ja. Nou, we gaan uh, een klein stukje muziek nog draaien. En dan uh, gaan we afscheid nemen van u. Oké? Okay? Ja. Dag luisteraars, nog een fijne dag.